Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Russische staatsmedia worden op steeds meer social media geblokkeerd. De zenders RT en Sputnik zijn ook niet meer welkom op YouTube. Ze verspreiden propaganda van Poetin over de oorlog in Oekraïne... Eerder lieten Facebook, Instagram en TikTok al weten de Russische zenders te blokkeren. De staatsmedia zijn via sommige aanbieders nog wel op tv te zien of via internet. Maar daar komt waarschijnlijk ook een einde aan. De EU is daarmee bezig, zegt correspondent Kiesja Hekster. Het wordt dan verboden om RTS Sputnik uit te zenden of te helpen uitzenden... melden de eurocommissaris die erover gaat. En dan gaat het om de verspreiding via de kabel, de satelliet of internet. Het betekent dat alle licenties en contracten ongeldig worden. Meerdere EU-landen hebben RT en Sputnik al geblokkeerd. Bij een Russische raketaanval in Oekraïne zijn meerdere mensen gewond geraakt. Dat gebeurde in het centrum van Kharkov, de tweede stad van Oekraïne. Onder de slachtoffers zou ook een kind zitten. Op social media gaan beelden van de raketaanval rond, vertelt correspondent Geert Groot Koerkamp. Paul uh, ja, tegen de voorgevel van het, uh, het gebouw van de provinciale administratie. Dus dat is echt... Het, het hart van Garkov, een plek die, die iedereen eh, kent. Volgens de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken gaat het om een barbaarse actie. Hij zegt dat Poetin onschuldige burgers vermoordt en vraagt om meer strafmaatregelen tegen Rusland. Dan nog ander nieuws. Vanaf vandaag is het mogelijk om het uitstelklusje van het jaar te doen. Want je kan weer belastingaangifte doen. Uitstellen kan nog wel even, want je hebt tot 1 mei de tijd om de bol te fixen. Bij Meppel in Drenthe zitten 50 passagiers vast in een kapotte trein. Die staat vast op een spoorbrug. De trein heeft geen stroom. Er is een sleeptrein onderweg om de kapotte trein weg te halen. En vergeet boer zoekt vrouw, lang leven de liefde en first dates. Je kan vanaf vandaag van dichtbij het liefdesleven van vogels volgen. Want de webcams van de vogelbescherming staan weer aan. Inmiddels is de eerste paringspoging van een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 ANWB, waar moet ik op letten bij de aankoop van een occasion? Een andere auto koop je niet iedere dag. Daarom vind je op ANWB.nl occasions met extra informatie van onze experts. En trouwens, bij ons vind je nu ook occasions met uitgebreide ANWB garantie. Zo koop je met zekerheid. Kijk op ANWB.nl slash autokopen. Het gaat gebeuren. Op het Watertorenplein worden woningen gebouwd. Voor elk inkomen, dus ook sociaal? Ja.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op TV, radio en internet. Met nu ZFM luncht. Ja, lieve luisteraars, het is dinsdag 1 maart. Alweer de gaat er wel lekker tellen zo. Uh, het is de dinsdag en uh, het is weer 12 uur. komen komen twee uurtjes dus hebben we aan de andere kant... en Jan aan deze kant die uh, wat uh, leuke muziek voor proberen te gaan draaien. Ja, dat doen we doen ons best hoor. En uh, even een rustpuntje naar die vier druk te maken is hiervoor. <laughs> maar wel gezellig ja, altijd. Altijd leuk. Altijd leuk lachen. om er even bij te zijn. Zeker. Ja. Nou, wat gaan we doen? Ja, het beproeft receptje natuurlijk. We gaan wat uh, lekkere muziek voor u draaien van alles wat. We uh, dus hebben we wat nieuws bij elkaar gestopt. We hebben nog een weerbericht. Uh, we hebben een uh, artiest van de dag. En uh, ach, zo gaan we de komende twee uurtjes weer lekker volbreien voor u. En, uh, ja, muziek of muziek gesproken. We gaan lekker uh, Michael Nesmith uh, draaien. Daar beginnen we mee vandaag. See the lazy slowly turning. Cutting up the marble canyons on the sky. See the dust Go churning, moving with the winds down the highways of goodbye. Was het, uh, een, die onderdeel uitmaakte van de groep De Monkeys. Uh, van heel wat jaartjes geleden, jaren zeventig was dat ja, dus. Ja, ja, ja, ja, toch? Ja, ja, ja, er zijn wat ja. tekenfilmpjes en, uh, over gemaakt en filmpjes. Ja, uh, ja inderdaad. Ja, toch? Ze waren super, maar van de hele uh, in de grijze tijd terug. Dit, ja, hoor. dit is echt uh, de gouden oude. Ja. En toen is hij meen ik, daarna is hij solo gaan zingen, geloof ik. Of, of daarvoor eigenlijk, dat weet ik eigenlijk niet. Maar het is, uh, hij was onderdeel van uh, die groep, in ieder geval. Volgens mij was het daarna. Daarna, oké. Okay. Uh, ja, we gaan natuurlijk deze... Twee uurtjes ook uh, ja, wat muziek draaien... wat van toepassing is op, op de moeilijke en rottige tijd die we weer deel uh, mogen mee mogen maken in... Uh ja, in Oekraïne. Ja, en, en, absoluut wat daar gebeurt. Het zijn en, geen uh, lekkere tijden. Nee, en dan nee, denk nee, je, nou, is, we uh, hebben alle ellende met de corona zwart achter de rug. En dan krijgen we dat weer. En, uh, ja. uh, voor die mensen is het verschrikkelijk. Ja. Het is voor iedereen. Ja. Uh, en ik had van weten, ook met, met, met mensen en met mijn eigen vrouw ook over. Dat als je gaat kijken, zo, hè, de, de kinderen in ons, de, de, de jeugd, kleinkinderen, die, die zijn opgegroeid uh, in een tijd van... Corona is corona over, dan krijgen we de oorlog en het is allemaal niet leuk. En natuurlijk, heb, elke tijde heeft zijn nadelen gehad, maar het is, het is gewoon ellende aan alle kanten. Het kant is tegenwoordig. gewoon, uh, ja. goed, we zitten nog aan de goede kant, maar uh, het is, het is ja, wel spannend. Maar laten we over het goed door. gaat aflopen en uh, wat kunnen we dan uh, beter uh, doen dan uh, dit nummer draaien van uh, John Lennon? Het is dus heel toepasselijk in deze dagen natuurlijk. En ik was een beetje in de muziekkelder aan het graven. En ik kwam er nog een leuk nummer tegen. En als we daarvan de tekst een beetje gaan veranderen... en dit past wel aan de hele, dag, de hele dagse periode... dan zal het ook een heel toepasselijk lied zijn. Luister maar goed.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 Ja. ja, maar het is ook een tijdloos, tijdloos nummer. Het is, het is een tijdloos nummer. Stem, pas ergens. even de tekst aan En uh, hij is weer helemaal uh, actueel. Ja, ja, toch? En uh, nou, ja, we gaan maar een instrument, instrument, uh, instrumentaaltje doen. Nou. Hoe heet het ook alweer? <laughs> Children <laughs> van John Miles. Okay. Uh, Robert Miles. Sorry, Robert Miles. Ja. En uh, de titel Children is wel erg toepasselijk in deze dagen. Denk eens aan onze kinderen. Dat je het goed bekijkt en alle nummers wel uh, ja. van toepassing. Dit. En, uh, Loes gaat verder, want hij heeft iets wat uh, ook ja, weer in verband wel, houdt. Ja, dit is een opmerkelijk uh, verzoek. Het is ook wel een, uh, een mooi verzoek. Op uh, social media verschijnen oproepen om de vlag ondersteboven op te hangen. Op zijn kop is het namelijk de blauw-gele vaandel van de badplaats... Als hetzelfde als dat van Oekraïne. En uh, hiermee hoopt het initiatiefnemer, uh, Ruud de Boer, een statement te maken... De boer zou het leuk vinden vooral dat de gemeente met zijn uh, actie meedoet. Ik heb de Zandvoortse burgemeester via Facebook een bericht gestuurd... en gevraagd of ze de vlag op het gemeentehuis ook willen omdraaien. Dat zou een mooi gebaar zijn. De boer heeft nog geen uh, reactie op zijn bericht gehad... en de vlag op het gemeentehuis hangt ook nog steeds zoals het hoort. Toch laat een woordvoerder van de gemeente weten dat de burgemeester positief tegenover de actiestaat, maar ze kon nog niet laten weten of de gemeentevlag ook omgedraaid wordt. Naast de gemeente hoopt de 65-jarige Zandvoorter dat er meer mensen hun vlag zullen omdraaien. Het is extreem wat daar gebeurt en ik ben tegen oorlog. Wij, wij hebben toevallig een vlag die lijkt op die van de Oekraïne en dit zou een mooi gebaar zijn volgens de, de woer. Ik vind het ook wel mooi gemaakt. Goed initiatief. En, ja. uh, ach, dat moet natuurlijk niet kunnen stranden. Dat soort uh, mensen. Die, uh, gewoon het gewone volk wat gewoon een initiatief neemt. Om zich te scharen achter alle ellende. Hè? Dat moet je gewoon lekker... Uh, het, het is een steun voor uh, de mensen daar, uh, die het overkomt. Zeker wel. Uh, wat anders. Vorige week overleed Carrie Brooker. Uh, dat zal je wel vernomen hebben. Carrie Brooker dat was uh, de leider oprichter van uh, de grote, uh, goede... een hele goede groep was dat, uh, Prokel Harem. En uh, ja. heel veel grote hits gehad. Ik heb vandaag twee nummertjes van hun meegenomen... want ik blijf altijd lekkere muziek vinden. Uh, we beginnen met een, uh, een van hun grote hits. Uh, deze, Homburg. Dan gaan we verder op in het programma nog een nummer van deze groep draaien. Die helaas uh, afscheid neemt van Kerry Brooker. En uh, oh, ja. hun liedzanger en uh, oprichter van de band trouwens. Hoe oud was hij geworden? Hij is in 45 van mijn geboorte. Ik ga zo even opzoeken. 2 ja, um, voor 12. 22 over 12, ja, ja, maar het is nog wel, uh, even kijken, 25 over 12, dus ja. wat dat betreft, uh, maar goed, uh, we hadden net het, het, het leuke initiatief van onze zandvoerder Ruud de Boer, we hebben ook nog een zandvoerder, die goed is. Yves Berends, die heb je vorige week gedraaid, maar het nummer vonden we toch allemaal zo mooi, we gaan Yves nog één keer laten horen.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 Ik van binnen voel, ik pak de telefoon en Zandvoortse Yves Biddens en uh, een nummer uh, waar we vooral heel Luz over heel veel plezier mee gedaan hebben. Ja, ja, heel mooi nummer. Oké, okay. ik zag je ook echt meegenieten daar. Ja toch? Ja, zeker. Ja. Oké, okay. uh, heb jij nou wat uh, nieuws gevonden? Uh, ja, de, het is vandaag gewoon weer dinsdag, dus de markt Vreemdplein uh, in uh, Zandvoort-Noord is er weer. Het is een beetje regenachtig, maar het was nog wel gezellig druk, zag ik. En uh, ook het winkeltje op het hoekje weer, hè. Even, even naar binnen om te kijken toen er nog wat leuks is. Ja. En, um, ja, en de dierenartsen die uh, waarschuwen voor giftige hondenpoep. Oh. Ja. Niet opgeruimde hondenpoep is niet alleen een ergernis... maar het kan ook uh, gevaarlijk zijn voor andere honden... waarschuwt de Zandvoortse dierenarts uh, Chantal van der Meijen. Uh, zij ziet de laatste tijd vele honden in haar kliniek met darmkrachten... die vermoedelijk uh, ziek zijn geworden via hondenpoep van zieke honden... Dus mensen, ruim de hondenpoep op. Ten eerste is het uh, uh, niet prettig voor uh, wandelaars. Mensen die met uh, kinderwagens lopen met hun wielen door de hondenpoep rijden. Omdat uh, het ze het niet zien vanwege de bladeren. Ruim het gewoon even op. En uh, gooi het in de daarvoor be bedoelde Ja, Er nee, zijn er uh, genoeg hoor. Er zijn er heel veel. En de, de, de, de zakjes hangen overal. En als ik bij ons in de buurt, naar de buurt kijk, dan wordt het echt wel nageleefd. Maar toch, eh, er zijn altijd mensen die gewoon lekker... Uh, Hollands gezegd, scheid aan hebben. Ja. En gewoon lekker doorgaan. En uh, de te kakken. Met alle gevolgen van dien, kinderen, uh, kinderwagens erdoor. En uh, zoals je nu ziet ook, uh, nu blijkt de ziektes verspreid gaan worden. Ja. Dus uh, mensen hebben toch al mee verantwoording. Hey, de, de, Zandvoort is een van de weinige gemeenten waar overal zakjes hangen. Het gratis en voor niets. Ja, nou, zeker. Niet zeuren, gewoon gebruiken. dit? En... Uh, lekker drimmers, zeker. Ja. zeker. Uh, gelukkig, ja, de coronamaatregelen zijn al een beetje aan het aflopen. We hebben natuurlijk wat meer tijd uh, en mogelijkheden... om weer like, buiten de deur te gaan doen. Ook uh, als uh, de, de blauwe trim weer de koffie inloopt. Die is er natuurlijk weer gezellig. Hè. Ja. En uh, dat is dan uh, nog uh, elke woensdagochtend uh, van... Uh, 10 tot 12 kunt u in de grote zaal de blauwe tram aanschuiven bij het inloop. U kunt mensen ontmoeten, oude bekenden tegenkomen of misschien een nieuwe vrienden maken. Ik, we gaan gewoon met z'n tweeën verder, Luz. Ja Jawel hoor, ik okay. ben, ik ben okay. er wel. Ik even oh, je bent er wel, oké. Okay. En uh, nieuwe vrienden maken, een kopje koffie drinken... en uh, vooral lekker babbelen. En dat betaalt u 1,50 voor twee kopjes koffie... met wat lekkers en hoeft zich niet aan te melden. Kom gewoon eens uh, lekker binnenlopen... en doe met ons mee. En uh, wilt u wat meer informatie... neem even contact op Linda Oude Dijk per e-mail... of via 06-3380-3279. Uh, uh, ik herhaal, dan... Ga jij het herhalen? Moet nee. ik het doen, oké. Okay. Nou, gaan we nog één keer herhalen. Uh, 06 Ja, oké. Okay. Dat is zo lus. Nee. Oké. Okay. Moet je wel even voor de tijd, wel eventjes een beetje humor tussendoor de gooien. Nee. Deze manier doen we Ja, altijd gezellig. Goedemiddag, middag. Dag, u spreekt met uh, Jack Spijkerman. U had een advertentie gezet voor mensen die eenzaam zijn. Ah ja, dat klopt niet. En die zoeken naar een partner. En die zoekt ook dus naar een partner. Ik ben zo alleen. En je zit ook alleen? Ja. Kijk, ik vraag dus altijd heel beleefd aan de mensen: is er een keer mogelijk voor een heel vrijblijvend is dat mij te komen? Misschien mag ik eerst wat dingen vragen. Ja. Want ik kom uit Nederland. Ja. En ik heb hier helemaal geen contact. Hoe zegt u? Ik heb helemaal geen contact. Je hebt helemaal geen contact met de mensen? Met niemand? Met niemand, En ik, ik durf ook haast niet meer naar mensen toe. Hoe oud zijt u? 52. 52, ja. En zijt u gescheiden of in de steden? Nee, heb ik heb nooit iemand ontmoet. Je hebt nooit iemand hier Nee. Je zei iemand die volledig hier maar alleen om de wereld Ja. Ja. Ik heb ook een boek over geschreven. Leve ik, ik heb wel eens eerder contact gehad met vrouwen, maar ze het meteen weg. Uh, kijk, Omdat dat... ik een koptelefoon op mijn hoofd heb. Dat. Dat moet niet zo'n probleem zijn, echt niet. Nou, men, men, men vindt het een raar gezicht als je altijd met een koptelefoon op uh, loopt dat is mijn zekerheid hè? ja en heb je er uh, bestaan toch ook andere apparaten die je aan, dus in je hoofd kunt doen andere apparaten in mijn hoofd doen dat doet toch zeer nee uh... komen, komen er bij u ook vrouwen die hier met een koptelefoon op uh, die, die, die daar wel uh, wel oren naar hebben naar een koptelefoon ja, u, u, u, u zit te lachen. Ik vind het heel veel. Nee, maar ik, ik lach niet. Ja, u zat mij uit te lachen. Dat, uh, u deed, u deed. Uh, uh. Dat is niet waar. Dat, of, dat, ja, dat kon, ik lach die helemaal niet uit. Nou, dat vind ik raar dat u uh, uh, doet. Nee Nee, dat doet iedereen al als een misschien. Nee, nee. Uh, uh. Ik heb soms last van mijn keel. En dan doe ik dus al eens de stad, omdat ik ben iemand die rookt. En hoe doet u dan? En dat ja, doet u doe het al weer. Ja, dat is omdat ik las van mijn keel. Nee, ja, u doet het weer. Ik wil, niet, ik wil helemaal niet uitgelachen worden door u. Maar ik lach u niet uit om de liefde gods, toch? Houdt u wel van humor? Ik houd wel van humor, ja. Maar u lacht wel eens in uw leven? Natuurlijk, ik zou maar een triestig mens als ik nooit mag lachen. Nee, lacht u eens. Hm? Lach eens. <laughs> Leuk. Uh, lekker oud lekker. nummer was dat. Uh, Luus, heb weer wat nieuws? Ja, nou ja, ik, uh, ik kwam iets tegen. De dorpskerk uh, kerk in, uh, in uh, het centrum is geopend voor Oekraïne. En iedereen die daar behoefte aan heeft... die uh, kan dan uh, vanaf uh, op dinsdag 1 maart... Uh, vragen ze dus ook de vlag uit te hangen... Uh, welke dezelfde kleur heeft als de Oekraïne... zoals ik al eerder meldde... En uh, ze kunnen dus in de kerk uh, van 7 tot 9 een uh, kaarsje branden voor uh, Oekraïne. Voor iedereen die daar behoefte aan heeft, is dat uh, vanaf uh, dinsdag. Is dat uh, vanavond dus ah, van 9 tot ja, uh, van, uh, 7 tot 9. Oké. Okay. En uh, jij hebt mij gevraagd twee uh, paar nummers van Michael Jackson mee te nemen. En uh, we hebben het dat heb ik gedaan. ik heb de eerste gaan we nu draaien, Heel the World.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 Van Michael Jackson, nog een lekker nummer. Uh, binnenkort, uh, Luus, we hebben er 14, 15, 16 maart zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. En, uh, heel belangrijk natuurlijk. Hè, want, uh, we, we kunnen mopperen, we kunnen alles doen, maar we, we, we hebben nu weer wel... een beetje in de hand om wat aan te doen. Hè? Ja, we moeten er zelf ook wat mee we doen. Moeten we moeten er zelf wat mee stemmen. doen. En daarvoor uh, heb ik eigenlijk het advies van de mensen: dat is heel leuk: we hebben namelijk de, de website zandvoortkiest.nl op dit platform kunt u alles vinden wat u nodig heeft om straks tijdens de gemeenteraadsverkiezingen op 14, 15 en 16 maart een goede keuze te kunnen maken. Deze website is een samenwerking van de Zandvorst Lokale Media, zoals de Zandvorstekrant, de Zandvoort Insight, de Zandvoort Podcast en ZFM Radio. Alle krantenartikelen, video-items. Podcastafleveringen en radio interviews over de komende Sandvoortse gemeenteraadsverkiezingen, kunt u hier terugvinden. En uh, dan kunt u ook de filters, uh, de items filteren op uh, het type medium. Uh, medium of de of op de partij. Gewoon. Uh, dus eigenlijk alle belangrijke nieuws rond deze gemeenteraadsverkiezingen... kunt u dat terugvinden op sandvoortkies.nl. En uh, onze advies is doe het. Want je komt er misschien wel wat meer beslagen eis. En dan weet je precies de achtergronden van de verschillende partijen die je mee gaan doen. En uh, altijd uh, makkelijk om het eventjes een beetje op de hoogte te zijn van dat soort dingen. Oh, je kan ook streamen, zie ik. Vanavond, vanavond is er een... Uh, een jongere debat? Jo een plaats. Uh, vindt ja. uh, jongere verkiezingsdebat plaats in het HdMZ-museum. Ja. Je kan dat ook streamen, live streamen. En daar uh, zit uh, ons uh, Jelmer bij? Ja, Jelmer en Romi. Uh, Romi, die, en Romy, die we ook nog wel kennen van een uh, aantal uitzendingen geleden. Iemand die zich heel erg inzet voor de jongerenhuisvesting. En, ja. uh, ook een uh, jonge dame met een uh, goed streven, een goed ideaal. Dus uh, gaan even kijken. Het is uh, te streamen vanavond. Het jonge, hoe laat is het, uh, de, dat Lus? Uh, het, uh, dat staat er geloof, Nee, dat staat er even niet bij. Staat er niet bij? Nee, dat is okay. hoe laat het is. Nee, dat moeten we. Ja, gaan ik even kijken of ik dat kan vinden. Oké, onder Onderland gaan we een Justin Bieber even draaien. MUZIEK sunrise but the night's still young no words but we speak in tongues if you let me i might say too much your touch blurred my vision it's your world and i'm just in it even sober i'm not thinking straight I'm way too bust Too late, now you're in my blood I don't hate the way you keep me up Your touch blurred my vision It's your world and I'm just in it Even sober, I'm not thinking straight Ja, alles uh, Justin Bieber. Uh, pos, uh... Nee, maar, uh, we, we mogen hem feliciteren, hè, want hij is vandaag uh, 28 jaar geworden. Ja, vandaag? Zeker? Ja, vandaag. Okay. Een, uh, 1 maart. Okay. Nou. 1 maart uh, 1994 is hij geboren, dus hij is vandaag uh, 28 jaar geworden. Nou, dat zal een feestje worden, zeg. Hey? Dat denk ik wel, ja. Al die jonge dames op zijn uh, padje... Nee, hij is getrouwd, toch? Maar ja, daarvoor wil ik een dames uitnodigen. Ja. Ja, dat zegt toch niks? Nee. Oké. Met zijn zus misschien nog. Ja, ook niet. Dat wil ik niet meer. doen. Moet je horen, Luz, ik zie nog... Uh, pluspunt hebben we ook nog, hè, bij En in Pluspunt is elke uh, eerste dinsdag van de maand... van uh, 10 tot 12 hebben ze... Uh, elke eerste dinsdag om 10 uur... Is de, beginnen ze met een korte presentatie... en dat gaat over de digitale spreekuur... en is de gelegenheid om vragen te stellen. En dan uh, komt u niet voor de presentatie... dan kunt u vanaf half elf binnenkomen... Hebben ze op 1 maart hebben ze een wachtwoordmanager gebruiken. Wordt dan bijgebracht. 5 april het opslaan in de cloud 3 mei slim op pad met leuke en praktische appjes voor de smartphone. En 7 juni geen presentatie, maar wel een inloop voor vragen omtrent dit onderwerp. Kijk even op de website van Senior Web HLM En die kun je ook vragen stellen... Via WhatsApp op 06 220 928 95 en dat is altijd leuk om digitaal een beetje bij te blijven natuurlijk en de, met deze ontwikkelingen altijd makkelijk hè toch ja vind ik wel uh, ja daar gaan we een beetje Frans vandaag ook nog Frans talig.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 Michel Fugin met Une Belle Histoire. Lekker nummer ook. En uh, we gaan op uh, ja, het eind van het eerste uurtje weer dus. En dat doen we maar met uh, dit nummer. We draaien niet helemaal, maar wel even lekker om te horen.